5 uur. Dit is Zeewout de Jong met het NOS-journaal. Hij zegt dat hij de maatregel van de Spaanse regering niet accepteert. Enkele duizenden Spaanse agenten moeten in Catalonië voorkomen... dat er op 1 oktober een referendum wordt gehouden over onafhankelijkheid. Ze vallen samen met de Catalaanse agenten onder één centraal commando... De afgelopen dagen gingen tienduizenden Catalanen de straat op om te betogen voor onafhankelijkheid en om te protesteren tegen de arrestatie van regiobestuurders die het referendum wilden organiseren. Verwacht wordt dat er nu meer protesten zullen volgen. Mexico is getroffen door de derde zware aardbeving in enkele weken. De beving met het epicentrum in de deelstaat Oaxaca had een kracht van 6,1. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Twee weken geleden vielen er 65 doden bij een beving van 8,1 in de regio. mexico start werd een paar dagen geleden ook al getroffen door een zware aardbeving. Toen kwamen bijna 300 mensen om. Vandaag stonden daar alleen de gebouwen te trillen. Kleine aardbeving in Noord-Korea met een kracht van 3,4 lijkt geen kernproef te zijn. Kernproeven veroorzaakten eerder veel zwaardere bevingen. Zuid-Koreaanse seismologen zeggen dat een gebrek aan geluidsgolven duidt op een natuurlijke oorzaak. Een oud-presentator Hans Leeuwenhoek is overleden. Dus Leeuwenhoek begon in 1967 bij de NCRV, waar hij al snel presentator werd van hier en nu. Vanaf 1981 werd hij een van de gezichten van het discussieprogramma Rondom Tien... In 2015 liep Sleeuwenhoek een dwarslesie op door een ongeluk. Maar ook de laatste jaren bleef hij actief voor de lokale krant in Driebergen. Hans Sleeuwenhoek is 78 jaar geworden. Het weer vanavond en vannacht droog met brede opklaringen. Minima tot een graad of 4 en kans op dichte mist. Morgen in de loop van de ochtend zonnig, maar in het oosten wat stapelwolken. Het wordt 17 tot 21 graden. Maandag kans op een enkele bui.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 Zandvoort heeft het En jij beleeft het Zon. Zon Zee Zandvoort Zomerhits GFM. Dit is de zomer van ZFM Met nu Entertainment for you We zeggen allemaal een hele goede middag. Hier is de weer Fred hier bij ZFM Zandvoort. En met het programma Entertainment voor u tot de klokjes van 7 uur. En dit was Stephanie Miles in Never Knew Love Like This Before. We gaan lekker verder met een lekkere gauw van Eros Ramazotti en Cher En Pukke Blijf lekker luisteren. Zoek je aan vragen mag. En dat mag je sturen aan, aan. Apenstaatje. Enel. Quarir non è possibile la malattia di vivere. Sapesi come vera, questa cosa qui. E se ti fa soffrire un po' onisci la vivendola.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 You got a chance to give to feel love's deepest pain you cannot heal. It shatters every memory that you keep inside. I tell you this because I know.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 ZANG EN Leuk nu bij mijn Erasama Zotti en uh, hier op die 106,9 Pukiepoi was dit. En uh, ja, we gaan lekker verder met een Nederlandstalige plaat. En die is van Willem Bart. En uh, ja, de warmte van je hart toch. U luistert naar Entertainment for You.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 Nou, dat was hij dan Willem Bart en ja, de warmte van jouw hartstocht. En uh, ja, we gaan lekker verder met Frank Galan, onze zuidenbuur. En heb het over, hij hey! U kent er vast dan wel. Die, uh, die Belgische goede Iglesias.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 ik bleef met mezelf nooit meer alleen, omdat je nooit meer uit mijn hoofd verdween. Jij betekent zo veel. Oh wat jij! Jij bent de mooiste droom die ooit verscheen. Je nam mijn hand en liet me nooit alleen. Mijn hele Zijn liefde is voor altijd. Hey. hey, mijn leven gaat met jou nooit meer voorbij. We reizen samen op dezelfde trein. En begrijpen elkaar. Hey, hey. jij bent het fundament in mij. Dan. Want zonder jou kan ik niet verder gaan, want jij hoort dicht bij mij. Want jij, je bent de mooiste droom die ooit verscheen. Je nam mijn hand en liet me nooit alleen. Mijn hele leven ga ik met jou mee.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 Je hoort alleen bij mij. ZFM, de zender van Zandvoort en omstreken oh, En ik ben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 Me voy acercando hacia ti Y te digo suave en el oído Escúchame mami ZANG Zomer op je radio.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 Ik zie in mijn dromen, keer op keer Wie zegt me hoe en waar zie ik je weer Ik mis je zo, ik mis je meer, mis je meer en meer Ik weet niet wat er mij toen heeft bezield Ze denken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 Prachtig nummer me hier op die 106.9, 104.5 op de kabel. En natuurlijk op TV-tekst hier in Zandvoort. En DHB. Ja, was je dan? Ik mis je zo, Peter Beense. En daarvoor hoorde u uh, Nicky Jam. En daar had het over Hasta la manche. En uh, ja, we gaan lekker uh, ja, gewoon op de, op de Spaanse tour verder. En Ricky Iglesias en uh, Buena de corazon.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 Ik Yo quiero acabar ese sufrimiento que te hace dit en dat allemaal hier bij die ZFM. vanuit Zandvoort op die 106.9, 104.5 en op de TV-kabel hier in Zandvoort de JB+ en dit is entertainment voor u tot de klokjes van 7 uur. We gaan verder met Zak Noel en Salvi en Jean-Paul en ja, de trompet.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 Money, money, make you come permanent residence. Rotate your body, come me low, boy, you it Rotate your body, come me low, boy, you it Rotate your body, come me low, boy, you it Make the Trumpets blow Bubbly. Serious thing it on a comedy comedy And them say you wobble the comedy comedy So me won't get some come trouble the trouble the two back the bubble bubbly calling two then double double Yeah so I see a bubble bubbly and she know when she got she uh, carry me remedy on it look good girl you ever be winning it turn it up right girly never be dimming it take up your body car you in your element your body me take up a permanent president Spin in it, rotate your body, call me lover. it, trumpets blow. Bent een droom voor mij. Diep in mijn hart blijf jij. the down low Was hij dan door en had het over Cara en Mia en uh, ja, ik ga natuurlijk uh, iemand in uitzending halen en dat is uh, Mitch, het tombol, Mitch, goed. een hele goede uh, ja, ja, een bijna goede avond. Een bijna goede een avond. Bijna goede, goede avond. <laughs> <laughs> ja, jij zat te wachten en uh, ja, ja, het was allemaal een beetje uh, goud. het is een beetje strak gepland, laat ik het zo zeggen. Nou goed, nou, goed. Maar geef we hebben je. Heel goed, geef niet. <laughs> hey, ja, eigenlijk zou je vandaag in de studio zijn, maar uh, dat ging niet lukken vanwege een optreden klopt, ja. ja dat uh, gaat uh, de goede kant op, zeg maar. Ah, Oké, okay. ja, dat is prima, toch? Jazeker, ja. Nou, ja. We gaan het eventjes, heel eventjes hebben over jouw uh, nieuwe single. De nacht was mooi. Ja, zo wonder mooi. Ja, ja. Hey, vertel maar... eens, uh, hoe is het tot stand gekomen en uh, uh, uh, wat verwacht je ervan? Ja, uh, Het is altijd best wel lastig uh, altijd, om een, um, um, um, een nieuw nummertje uh, uh, te gaan vinden en te gaan zoeken. En uh, mijn tekstschrijver Ron van Bokstel, die, uh, die zit zeg maar, op YouTube en die gaat een beetje kijken naar uh, buitenland, naar liedjes. Zeg maar. En die stuurde wat door en uh, daar was ik eigenlijk niet tevreden mee. Dus ik ging zelf ook een beetje kijken wat daaronder stond. Ze dus klikte toevallig een liedje aan. Dat was van Sasha uh, Kovacic uit Kroatië. Ja. En uh, dat was dan eigenlijk dit liedje, maar dan in het Kroatisch. En uh, ik zei ik: van hé hey, joh, ik zeg: uh, ga hier maar wat opmaken. Uh, op uh, die is het gaan schrijven en uh, met de tekst uh, en het idee ben ik naar Mario gegaan, Mario Veldman. En zo is het uh, tot stand gekomen eigenlijk. <laughs> van welke zanger zei je? Sasja Macic? Mario Veldman. Nee, de, de, de Kroatische. Oh, uh, Sasja Kovacic. Oh, Kovacic. Ah, oké. Als ik het goed uitspreek hoor. <laughs> <laughs> ja, nee, nee, dat is prima. Nee, ik. Uh... Ja, ik, ik draai de laatste tijd ook een beetje, zo nu en dan, uh, wat kroatische wat nummers er tussendoor dus. Ja. Uh, en uh, ja, ik ben de uh, laatste op vakantie geweest ook, dus uh, ja, vandaar. Kijk, lekker. Ja. <laughs> <hijks purging> hey maar uh, ja, wat, wat, wat, uh, wat zijn jouw toekomstplannen met, uh, met de muziek? Uh, ja, ik hoop gewoon een, uh, gewoon, een het hoeft niet meteen heel veel bekendheid te zijn, maar gewoon een stukje bekendheid. Uh, en ja, gewoon veel leuke optredens dus, uh, hoop ik... Uh... Nog meer erbij te krijgen. En gewoon genieten, zeg ik. Ja, gewoon genieten en uh, vol gas. Oké. Okay. Leg er nog wat uh, nieuws op de plank? Ja, uh, we zijn er weer bezig. Ik verwacht eind oktober, begin november, uh, de nieuwe single alweer. Oké, okay, want 2016 had je de single Hey, hè? Dat klopt. Ja, toen is het even een tijdje rustig geweest. Uh, uh, is dat, uh, en... dat is een nummer van uh, wat normaal gesproken Goelie of is Sorry? De, de melodie? Nee, nee, ze waren echt, een, echt een, een eigen liedje. Het is geen koffer. Okay. Dus uh, een, een tijdje stil geweest. En jullie uh, toch uh, een nieuwe single uitgebracht. De nacht was mooi. En uh, ja, die werd goed opgepakt. Uh, ik oh. zei gelijk, nou, we gaan gelijk voor de, voor de derde single. Ja, nou, ja, gelijk heb je Ik bedoel, niet ja. uh, hey, geschoten is altijd mis, toch? <laughs> ja, precies. <laughs> hey, en uh, ja, uh, heb, je, heb je al een eigen site... Uh, Facebook ja, of Twitter? Zijn we zijn bezig. Ik hoop dat we het zo gauw mogelijk allemaal rond hebben. Alleen, uh, ja, de, de site die komt wel online, maar wanneer weet ik dus niet. Ja. Ik ga wel binnenkort nieuwe foto's maken, dus ik denk dat het dan gelijk meegepland wordt. Okay. Uh, dat zou wel dan www.mitchatombart.nl zijn, maar voorlopig is het uh, de place to be Facebook uh, uh, kan je me vinden. en uh, Via YouTube, overal staat overal wel een e-mail en uh, telefoonnummer. Dus, ja, dus YouTube, uh, Facebook, ja, uh, Instagram. Als uh, willen vinden, dan uh, gaat dat zeker lukken. <laughs> ja, Instagram ook en Twitter? Ja. Of, uh, ja? ja, Twitter niet. Ja, ik heb het wel, maar ik, daar doe ik echt niet uh, veel mee. Maar Instagram wel, uh, Facebook. Nou ja, tw ja, Twitter is een beetje commercieel, hè? Ja, ja klopt. Dus ja. <laughs> even nee, vandaar, vandaar de vraag natuurlijk. Hey, nee, uh, ja, super. ik Ja, ik, ik denk dat we hem eventjes moeten gaan draaien. Nou, gezellig top. Ja, toch? Ja, en uh, ja, ik hoop je in ieder geval de volgende keer de, hier in de, de studio zelf te, te mogen ja, dat ontmoeten. Ja, dat lijkt me leuk. Uh, ik denk dat het vast goed moet komen. Jawel. En dan, uh, dan zeg ik uh, in ieder geval uh, tot gauw. Ja, ik zou zeggen, we houden je in de gaten. Helemaal goed, fijn en, weekend. Uh, ja, jij ook. Dankjewel. En succes met de optredens. Helemaal goed, dankjewel. Hey, groetjes, goed weekend. Hoi, hoi. Hoi, hoi. hoi. hoi. en uh, ja, hebben we het over. De nacht Het uh, De nacht was mooi. Ja, Ja, sigaretten, waar ga jij nu heen? Dat jij zo vlug onze dromen opgaf, voelt zo hard als steen. Als ik één ding opnieuw mocht wensen, draaide ik de tijd terug naar het eerste begin. Hoe je met mijn me dansen en me aakje met die donkerblauwe ogen, dat was iets. Na een pas passie en verliefde vroeger ga je met me mee, hem blijft bij me. Als nu of nooit een droom, de waarheid hoorde eindelijk bij mij. Ik dacht voor altijd, kom pak mijn hand. Ik ben hier terug naar dat moment. De nacht was mooi, zo wondermooi. Als een droom voor ons gevoel. Ik ben jouw prooi, ik ben jouw kooi. Dit had ik nooit gevoeld. De nacht was mooi, zo wondermooi. Jij en ik alleen op de muziek. Op het ritme kwamen wij toen samen. Als je mij ziet, jouw gevoel van blij naar bang schiet. En ik weet, dat gaat het over. Dus geef ons toch een kans. Leef je droom, denk niet aan morgen. Ik val je op en deel je zorgen. Voel wat ik voel. Doe je met me dansen en me aank met die donkerblauwe ogen. Dat was magisch. Na die nacht van passie en verliefde vroeg ga je met me mee. En blijf bij me. Toen stuur nooit te dromen, die hoorde eindelijk bij mij. Voor nu en altijd, kom, pak mijn hand, ik breng je terug tot dat moment. De nacht was mooi, zo mooi. als een droom voor ons bedoelt, Ik ben jouw prooi, lief in jouw kooi, dit dat ik nog nooit gevoeld. De nacht was mooi, zo mooi. jij en ik alleen op de muziek. Voor het ritme en de die jij liepen samen. De nacht was mooi. En we dansen en me, me aankijken met die donkerblauwe ogen. Dat was magisch. Na een nacht van passie en verliefde vroeg, ga je met me mee? En blijf bij me. Dat was nu of nooit de droom. We waren je hoorde eindelijk bij mij. Voor nu en altijd, kom pak mijn hand en je terug naar dat moment. De nacht was mooi, zo wondermooi. was mooi. We samen. Oh, oh, oh. We samen. We samen, oh, oh, oh. We samen maakt rijden geweldig. Want met de innovatieve Steptronic-automaat rijdt uw nieuwe BMW nog sportiever, dynamischer, comfortabeler. Deze automaat is nog tot eind van het jaar standaard. Donkere haren van een wereld langs haar gezicht. Zij is die vrouw waar alle blikken op staan gelicht. Niemand weet wie zij is. Nee niemand. Ze zit daar alleen aan die kade en heeft haar ogen dicht. Oh ja, zij zit voorover gebogen, daarin was alles. Heeft een boeketje mooie bloemen hier naartoe. Zij roept steeds een naam door de nacht naar over die golven Iedere avond komt zij weer terug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 je mooie bloemen in naar hand Zij voelt een liefdeel vuur Ze draagt in haar hand een heel groot vuur Want zij roept steeds een naam door de nacht over die golven Steeds een naam door de nacht. Daarover die golven. Daarover die golven. Daarover die golven. Zo, dat was hij dan, Willem Bakker. Ja. Al die, al die geluidjes die er tegenwoordig bij zitten. Het is niet meer wat het geweest is. Overigens. Prop, ze zitten reclame tussen. Al betaal je daarvoor. Hé. Hey.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 Van de kamer, waar jij me laat zweven Zal ik je alles geven En lijkt het je in bed misschien Nog ietsje aangenamer Vannacht nog of morgen Van jou krijg ik nooit genoeg We een over straat, ik lach hoe. Vertelt wat hij zei Ik trek je tegen me aan En voel me trots Jij bent van mij Schat, heb je misschien de sleutel Gooi je kleren Op de grond Net als ik Oh, wat zal ik zijn Laten zien De hoeken van de kamer Waar jij me Laat zien. Met entertainers. jou beleven Bij mij val jij in de smaak Want cupido's gewoon zijn pijlen raakt. Jij zit in mijn hart en ziel Ik kus je heel subtiel ...met jou, uh, Ion Oostroom was dit... ...en uh, een lange nacht met jou... ...daarvoor hoor u Jan Smit... in alle hoeken van de Kamer. Ja, we gaan er nog eentje doen... Uh, ...en uh, ja, dan, uh, dan uh, zitten we al... Uh, ...zit het er alweer op, het eerste uur... ...en uh, dan gaan we naar het nieuws van zes uur... ...en uh, we gaan uh, verder met... José Sepp, en uh, zij hebben het over... ...mijn glimlach. En blijf lekker luisteren... ...tot zeven uur, entertainment voor jou. Ik zou zeggen, tot zo... ...in de tweede uur... Van jou Hey, jij bent met jou een chance. Ja, jij wil een beetje dansen. Lachen tot een nieuwe morgen komt. Hey, jij zie je naar me kijken. Maar probeer je het ontwijken. Ho, zo dat je mij toch wel doorziet. Is nu voelbaar blikken die kruisen en Blinders in mijn buik het spel van wat flirten is Af en toe verspannen zien mijn een speciaal voor oh jou ja. Hey jij bent met jou een chance, ja jij wil een beetje dansen Lachen tot een nieuwe mond We Hey, jij bent met jouw chansen, ja! Jij wil een beetje dansen, lachen tot een nieuwe morgen komt. Hey, jij zie je naar nou mijn kijken, maar probeer het ons eigen hoofd. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.